12 uur. Het nos journaal Ewout de Jong. Goedemiddag. Libië meldt burgerdoden bij NAVO-aanval Tripoli. Syrië stelt controleposten in voor vluchtelingen. En Sovjet-dissident Jelena Bonner overleden. Het weer, vooral in het oosten buien, in het westen af en toe zon. Het wordt vanmiddag een graad of 16. Morgen zonnige periode, maar ook weer kans op enkele buien. Met en maxima rond 19 graden is het ook wat warmer. Ook de rest van de week is het wisselvallig met geregeld buien en veel wind.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 Om hen te ontmoedigen begon het Syrische leger gisteren al... met het in brand steken van gewassen. Zo was de weduwe van Andrei Sacharov, een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten van de Sovjet-Unie. Maar Jelena Bonner was veel meer dan alleen de vrouw van. Gisteren overleed ze op 88-jarige leeftijd in Boston. Correspondent Kisa Hekster in Moskou. Wat voor vrouw was Jelena Bonner?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 Toch wel, ja. Ze was natuurlijk echt een icoon van de mensenrechtenbeweging. Heel veel reacties van vertegenwoordigers uit dat kamp... die haar roemen om haar durf uit die jaren, want dat was natuurlijk toch echt heel bijzonder. Ze zetten haar leven op het spel door zich zo actief te verzetten... tegen de Sovjet-regering, tegen de communisten... En wordt er gezegd: Jerena Bonner is toch wel een van de mensen van de laatste generatie van uh, toen. Die waarvan er natuurlijk nu steeds meer overlijden. En uh, dat wordt uh, alom betreurd. Oké, okay, nog een uh, reactie van Poetin zelf misschien? Nee, ik heb er even naar gekeken. Maar Poetin en Medvedev hebben nog niet gereageerd. Wellicht komt dat nog. Moeten we even afwachten. Oké, okay, dankjewel. We wachten af. Kiesja Hekster in Moskou. Dit is het NOS-journaal. Het Ewoud de Jong. 2,5 miljoen mensen zijn in China op de vlucht voor het water. Hevige regenval zorgt al dagen voor overstromingen... in het zuidoosten van het land. In China correspondent John Veldkamp in Shanghai. Eh, John, 2,5 miljoen mensen ontheemd. dat lijkt me ook op Chinese schaal een enorme ramp. Ja, het is alleen niet anders. Want ze kunnen echt uh, niet blijven waar ze zijn. Uh, in de provincie Zhejiang zijn nu ook alle dijken doorgebroken. Dus het is echt een uh, noodsituatie op dit moment...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 Ja, en vooral het Zuidoosten, zeg je al, uh, wordt de laatste tijd geteisterd door die, door die overstromingen. Zijn de, zijn de autoriteiten eigenlijk in staat om er wat aan te doen? Nee, ze zijn niet in staat om er iets aan te doen... behalve het evacueren van mensen en het geven van noodhulp. Het enige wat de autoriteiten doen, maar dat plan is al heel lang in de maak... Uh, is het, het grote Zuid-Noord-irrigatieproject, uh, het, Zuid het waterproject... China is uh, met een enorm uh, project bezig om al die, die overtollige, dat overtollige water van zuid naar noord te krijgen via grote kanalen. Die onder andere uh, onder de uh, Yangtze River worden uh, gebouwd. En, en, en het moet dus in ieder geval voorkomen dat het water allemaal in het zuiden blijft en het noorden droog blijft. Maar wanneer dit grote project klaar zal zijn, dat weet niemand. Het is in ieder geval een, een miljardenkostend project en ze zijn er heel serieus mee bezig. Uh, en dat moet ervoor gaan zorgen dat het noorden ontlast wordt en het zuiden eveneens. Ja, ja op dit moment uh, is het te laat denk ik daarvoor. Uh, dat, tenminste, dat is wel duidelijk. Uh, komt de hulpverlening een beetje op gang? Nou ja, kijk, Chinezen zijn wel op dit soort natuurrampen voorbereid in zekere zin... Maar ook in Shanghai, waar ik woon, heeft het afgelopen dagen onophoudelijk geregend... waar het de vorige maanden keurig droog is geweest. Dus het lijkt net of alle regen die afgelopen maanden had moeten vallen... nu in vier, maanden, of in vier dagen valt. Daar is niemand echt op berekend. Je kan je tegen natuurgeweld nooit helemaal verzekeren... en je kan daar nooit helemaal op berekend zijn. Maar ze doen hun best voor zover ze dat kunnen. De vraag is alleen, wat gaat er gebeuren met al die landbouwgronden... En al die mislukte oogsten, dat wordt de komende uh, weken natuurlijk, uh, die balans wordt opgemaakt. En die schade zal enorm zijn. En dat is wel een heel groot probleem. Oké. Okay. hou ons daarover op de hoogte. Dankjewel. John Veldkamp in Shanghai. De 27 demonstranten die gisteren in Den Haag werden opgepakt zijn allemaal weer vrij. Een rechtse groepering demonstreerde in het centrum van Den Haag tegen globalisering. En linkse betogers hielden een tegendemonstratie. In de buurt van het ministerie van Financiën ontstond een korte vechtpartij. Drie van de betogers moeten binnenkort voor de rechter verschijnen, zegt de politie. Toen de demonstratie was afgelopen zijn alle verdachten gehoord. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in drie verdachten die een dagvaarding hebben gekregen. Verdachten daar hebben geen strafbaar feit ten laste kunnen leggen, en de overige verdachten die hebben een bekeuring meegekregen, en de bedoeling is dat ze die gaan betalen. De Amerikaanse saxofonist Clarence Clemens is afgelopen nacht overleden. Hij werd vooral bekend als lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. De big man Clarence Clemens werd beroemd met solo's in nummers als Jungle Land, Thunder Road en Born to Run. Clemens speelde ook in zijn eigen band, maar vond het geweldig om samen met Springsteen op het podium te staan. The responsibility that you have on your own is, is tremendous. But then to, to be able to share all the responsibility and just go out and have fun, while Bruce worries about the other things. You know, like, what is this guy doing over here? This guy over here, is this okay? You know, I don't have to worry about that. Let's go out and, and play my heart out and have a good time. It's, it's just wonderful. It's a, it's a wonderful release. In 1985 scoorde Clemens met Jackson Brown een wereldhit met het nummer You're a Friend of Mine. Clemens werkt ook samen met Ringo Starr, Aretha Franklin en onlangs nog met Lady Gaga. Saxofonist Clarence Clemens overleed aan de gevolgen van een beroerte. Hij is 69 jaar geworden.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 De hoofdpunten van het nieuws, Libië meldt dat er bij een NAVO-aanval in Tripoli vijf burgers om het leven zijn gekomen. Syrië stelt in het noorden van het land controleposten in om te voorkomen dat Syriërs naar Turkije vluchten. En de sovjet dissidente Jelena Bonner de Weduwe van André Zagerov is overleden. Dit was het NOS Journaal en zometeen Omroep Max met de perstribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De haal hij hier over de tennis. Ja, Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Omroep Max. Het uh, programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Maar natuurlijk ook vooruitkijken naar wat de komende dagen ons gaan brengen. Na ene te gast de vroegere toptennisser Manon Bollegraf. Dit uur Sander de Kramer, Rotterdam-schrijver, columnist, televisiemaker voor de KRO. Pas een jaar of 36, maar hij heeft al zoveel gedaan. En verder ook weer een blik op de televisie. Afgelopen week met uh, onze eigen TV-recensent Ron van Gouwen. Ron, en waar gaat het over deze week? Ja, over het uh, talent. Dat is een groot goed in TV-land. Er wordt er niet altijd zuinig mee omgesprongen. Kijk maar naar al die talentenshows die we hebben. Al lijkt dat nu tijdelijk even tot rust te zijn gekomen. Maar nu gaan de tv-presentatoren zelf massaal op zoek naar hun eigen latente talenten. En zometeen hoor je wat ze daarvan bakken. En Onze verslaggever Vliegende Kip, Jules van der Wart, is ook weer ergens in het land. Jules, waar ben je? Ik ben in Almere. En ik ben thuis bij Ron van Niekerk. Want hij is weer terug van Grosny, waar hij een heel mooie avontuur heeft beleefd met Ruud Gullet. En daar gaan we zo meteen over praten. Elke uur ook een stelling. U kunt reageren via ons gastenboek... deperstribune.nl. Idealistische televisieprogramma's en goede shows hebben tegenwoordig weinig effect meer. Sander de Kramer, goedemiddag. goedemiddag. 37, zei ik net, en al zoveel gedaan. 38. 38, kijk. Wat, een, wat, een, wat, een, wat een cv <laughs> heb je uh, inmiddels. Je werd uh, bekend, laten we maar eens naar het begin gaan... als hoofdredacteur van de straatkrant. Hoe ben je ooit op dat idee gekomen om een straatkrant uit te gaan geven? Uh, nou, het idee komt uit, uh, uit Engeland. Anita Roddick, uh, dat was uh, de president van de bodyshop. Die heeft... Uh die kwam op het idee, dat is wel een mooi verhaal, die was in Amerika... en die was daar op zakenreis en die, uh, die zat op een terrasje... en die zag een dakloze man schuivelen langs de terrassen... met uh, wat kopietjes die hij zelf had gemaakt, met gedichten erop. En toen, maar hij verkocht er weinig van, het zag een beetje te groezelig uit. Maar zij snapte wel het idee van, hé, hey, die man die doet iets voor zijn werk. Hij bedelt niet, nee, hij, hij verdient zijn geld... want hij ja. heeft gedichten gemaakt en die probeert hij te verkopen. En het gaat dan niet helemaal zo goed, maar als het een echt blad zou zijn... dat mensen ook nog eens zouden willen hebben... Dan zou het helpen. Zij is hmm. teruggegaan naar, naar Engeland. En zij heeft met een oud studiegenoot, John Byrd, afgesproken die aan lager wal was geraakt. En zij hebben samen de Big Issue opgezet, de straatkrant. En met echt miljoenen gefinancierd heeft zij het toen. En die hebben meteen echt uh, het ja. fenomeen straatkrant wereldwijd op de kaart gezet. is een mooi idee, maar wat is jouw relatie dan tot die straatkrant? Hoe kom je erbij om, om zoiets in Nederland te gaan introduceren? Nou, uh, mijn fascinatie voor daklozen is begonnen toen ik uh, 12 jaar was. Ik uh, had toen de eerste confrontatie met een dakloze. Ik ging uh, naar de bioscoop en uh, een man kwam op ons afschuifelen... Ik ging met een paar vriendjes naar de bioscoop. En die man die had een woeste baard, gehad in zijn broek. En die vroeg ons om een gulden. En dat vond ik zo raar, want normaal kreeg je als kind kreeg je van een volwassenen zakgeld. En deze man van een jaar of 50 vroeg ons kinderen om, om geld. En dat heeft mijn wereld op zijn kop gezet. En vanaf dat moment heb ik altijd een fascinatie gehad... van wat is het verhaal achter de daklozen? En uh, op mijn uh, 22e ben ik actief op zoek gegaan naar de antwoorden. Ik heb mijn huissleutels ingeleverd. Ik ben een periode ja. op straat gaan leven. En uh, daar kwam ik erachter dat heel vaak mensen... buiten hun schuld op straat terecht zijn gekomen. Ja. En ja, toen, uh, toen ging het los, zeg maar, bij mij. Toen ben ik echt helemaal gaan inzetten voor die, uh, voor die groep. We hebben een uh, fragmentje uh, ter zaken uit een RVU-programma uit 2000, meen ik, waarin jij bedelt om parkeergeld. Sorry, heb jij losse gulden? Waarom? Parkeren. Heb jij nog geen geld? Nee. Dus, uh, hoe komt dat dan? Hoe oh, dat komt? Ja. Ja, uh, vergeten geld mee te nemen. Mevrouw, heeft u misschien een gulden? Nee, heb ik niet. Oh, dank u. Ik heb een vraagje. Heb jij een losse gulden? Wel, oh, ja. Dat is mooi. Kan ik die uh, voor het parkeren? Hé, hey, bedankt jongen. Je bent zelf dus dakloos geweest. Ja. Bewust dakloos. Uh, ja. En met het vooruitzicht. Het duurt zo lang en dan hou ik er weer mee op. Ja, dat klopt. Ja. Je weet altijd dat je ermee kan ja. stoppen. Hoe kijk je daarop terug op zo'n uh, tijd? Nou, het was heel heftig. Echt uh, bizarre dingen meegemaakt. Je ziet dat ik in dit fragment uh, ga ik al echt uh, spelen met de werkelijkheid. Omdat je zo veroordeeld wordt omdat je mensen om geld vraagt. Dat je op een gegeven moment zelf maar. Je maakt er maar een verhaal van dat je voor het parkeren een gulden nodig hebt. Maar het was echt wel degelijk om wat te eten te scoren. Of geld voor de nachtopvang. Maar één een uh, moment heeft echt mijn leven op zijn kop gezet... dat is dat ik een bakker om een brood vroeg. Ik ben bij een bakker naar binnen gestapt en ik zei van... heeft u een brood voor mij? En die bakker die zei nee. En Toen zei ik van, heeft u dan misschien een oud brood voor mij? En toen zei hij nee. Hij keek me een hele agressieve blik... keek ja. hij aan en toen zei hij... oud brood, dat geef ik nog liever aan de beesten... dan aan een smerige zwerver als jij. En nou oprotten uit mijn zaak. Gewoon puur omdat je iemand om een gunst vraagt. Je? Omdat je, hij weet totaal niet het verhaal achter iemand of uh, hoe of wat... En uh, ik merkte in die periode ook dat heel veel mensen... die ooit een normaal leven hadden gehad, die ooit een, een normaal bestaan hadden gehad... Ja. maar bijvoorbeeld uh, in verdriet zijn blijven hangen omdat ze een kind waren verloren... en daar nooit meer uit, uit terug zijn geknokt... en uiteindelijk op straat terecht zijn gekomen, puur uit verdriet. En daar dus liepen. En in plaats van dat mensen dan een arm om de schouder krijgen... merk je dus dat mensen je veroordelen en dat ze met een grote boog om je heen lopen... als je ja, het, down en out Is dat allemaal het gevolg van die ene gulden uh, die destijds aan jou gevraagd werd... Wat je nu vertelt ja, dat denk ik, nou Ja, daar is wel een fascinatie gegroeid. En vanaf dat moment dat ik altijd in mijn hele jeugd lang... als ik iemand uit de prullenbak zag eten... wat zou nou het verhaal zijn achter die man? Waarom gaat hij niet net als mijn vader naar zijn werk? Waarom, waarom doet hij dit? Ja. Nou ja, en toen ik die antwoorden wilde weten... toen kwam ik dus achter de echte harde en vrede wereld van, van op straat. Ja, maar je zegt net, uh, je bent nu 38. Ja. En aan jou kleeft nu de... Uh, maatschappelijke goedheid, als je Sander de Kramer zegt... dan zeggen mensen ook, oh, dat is die meneer die altijd goed doet of ja. wil doen. Dat Is ook wel eens moeilijk, want je bent je bent natuurlijk. Ik kan net zo'n eikel zijn als heel veel mensen, en ik, het is gewoon een soort oerwoede bij mij in me opkomt. En of dat nou hier was of in Sierra Leone toen ik die kinderen uit de, in de diamantmijnen zag staan, dan komt er een, een, een oerwoede in me op en dan wil ik daar, tegen die onrecht wil ik dan knokken. En uh, ja, dan ga ik ook niets uit de maar, weg Zeg maar er is niets in de oudelijke omgeving waarvan je kunt zeggen uh, daar vind ik ook nog een aanknopingspunt uh, voor die oerwoede. Ja, zeker wel. Ja, mijn moeder die nam mij uh, op mijn uh, wat was ik een jaar of vijf of zo namens mij al mee naar uh, een demonstratie voor de Indianen die van hun land gejaagd werden en dan stonden we met een vrij kleine groep we te demonstreren. maar ik had wel het gevoel van hey we gaan de goede kant op en toen was ik echt nog een ukkepuk en toen dacht ik vanaf dat moment ik heb ik eigenlijk heel vaak het idee gehad van ken je die mop van die uh, die, die op de A16 rijdt. Nee, je rijdt de A16 en die, die hoort op de radio dat er een spookrijder is. En hij belt een verborgen naar het radiostation. En hij zegt. het is er niet één. Ik zie er wel ja. duizend. Maar hij is wel de goede kant op aan het rijden, snap je? Ja, ja, en, zeker. en dat gevoel heb, je, heb ik wel heel vaak gehad. Want toen ik die kinderen uit die, uit die diamantmijn in Sierra Leone ging halen. Toen, uh, omdat ik daar toevallig kwam. Als ja, maar, Sandra, maar het gevoel is misschien wel met zo'n spookrijder gedachte, dat je dat je zelf tegen de muur rijdt. Uh, en dat er verder weinig mensen geholpen worden. Ik bedoel, je kunt heel veel goed willen doen, maar lukt het ook? Ja, dat klopt wel, maar het is, het is vaak, wat ik net wilde vertellen. Dat het over... maakt ook cynisch en, en, en misschien wel uh, afstandelijk ironisch uh, als je ziet dat je weliswaar voor de Indianen demonstreert. Maar waar leidt het toe? Ja, als we, als we allemaal denken waar leidt het toe, dan, dan doen we niks kunnen we net zo goed stoppen. Ja. Dan kunnen we het gordijn sluiten. Nee, maar je kan je jezelf ook wanhopig maken. Dat je denkt, van, ik, daar sta ik maar voor die, voor die indianen. Maar er gebeurt niks. Nou, maar, nou ja, er kan wel degelijk iets gebeuren. Een kleine stroom kan groter worden. En uiteindelijk kan het iets teweeg brengen. Want in Sierra Leone hebben we die kinderen eruit gekregen. Ja. Dat is een lange weg geweest. Dat Uit een dat, Ja, dat heeft, dat heeft ja. heel veel risico's ook meegebracht. Maar de eerste reactie van mensen was altijd van... zou je dat wel doen? Dat moet je niet doen. Dat is gevaarlijk. Dus je ja. kleeft een, een, een malafide zweem om diamanthandel en dat moet je niet doen, dat wordt je einde. Ja, als we ja. allemaal zo denken. Maar ik dacht op dat moment... al wordt het me dood, ik ga proberen... die waar? kinderen eruit te krijgen. Ja. Ja, zeker. Je bent net terug... Ja, je, je wordt er bijna... Uh, uh, uh, emotioneel van. Krijg je krijgt passie. Ja, je, krijg je, passie. Je, je, je lach is ineens verdwenen. Uh, die, die je op kop van deze uitzending had. Je bent net terug uit China. Wat heb je daar gedaan? Um, we hebben de nachtwacht laten namaken voor het programma de Rekenkamer. We zijn aan het uitzoeken wat de nachtwacht kost. Dat is echt heel grappig. Van oh, wie? En we hebben daardoor tien Chinese meester vervalsers hebben we de Karo, nachtwacht laten. Ja. Karo -programma. ja. ja. Goed de Goed, nacht, De nachtwacht daar. Ja. één ja. ja. op energie nagemaakt. Ja. ja. ja. Dat is echt uh, en, en, uh, voor een halve krat. Dus dat <laughs> geeft een beetje de gekte aan van ja, wat is ja. iets eigenlijk waard? Wanneer is iets heel veel waard? Ja. En ondertussen uh, ook weer groot nieuws uit China. Hè? Wat is dat is wat jij meebrengt? Ja, ik was daar en ik was in het gebied waar die overstromingen nu zijn. En dat heeft helemaal het nieuws niet gehaald tot vandaag. Zojuist, ja. Zullen we even luisteren? Ja. Dit zijn, uh, dit zijn Chinese mensen die uh, door het water uh, worden getroffen, hè, ja. door de overstroming. Je hoort de wanhoop, we weten niet wat ze zeggen... maar ellendig genoeg is het wel. Het was daar was het uh, heel groot nieuws. Ja. En uh, mensen dreven in tobbes door de straat, het leger was ingezet. En hier wist niemand iets van. Nou, 2,5 miljoen mensen zijn inmiddels ontheemd. Het, het hele verkeer in dat gebied, in dat district, ligt plat. En hier wist niemand ervan. En dat vond ik wel, ja, dat is zo gek. Van wanneer ja. wordt iets hier nieuws? Ja, vandaag dus. Maar nou, waarom vandaag? 2,5 miljoen mensen ontheemd. Ik denk dat daar redacties op aanslaan. Het getal? Ik denk op het getal, Ja. ja terwijl het al dagen geleden aan de gang was. Ja. Dat is gek. Dat, ja, dat is gek. En dan denk ik, ja, er zal wel ander nieuws zijn... wat, wat belangrijker is. Hè? De, de ontwikkelingen in de omroep. Dan, dan is er een lawine aan andere nieuws. Dat zijn allemaal uh, buitengewoon ernstig. En dan 98 doden, denk je, ja, China, groot land, 98 doden. Het zal wel. Dat, uh, ironisch genoeg en cynisch. Zo werkt ja. het, vrees ik. Maar dat is jouw mediafragment. En het zat zojuist in het nieuws, de aandacht komt nou, er ervoor. Dus... Um,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 Dat uh, straks om half twee. Eerst even een paar andere zaken die opvielen in de media. Als het in China maar ernstig uit de hand loopt bij die overstroming. Je weet maar nooit, voor je het weet komt er nog een giro 555 achteraan. Want uh, het is in Nederland wel traditie dat we rampen met onze portemonnee uh, begeleiden. Neem hier. Uh, die jaarlijks met artiesten als Paul van Vliet een grote televisieactie houdt voor Unicef. In een speciale uitzending van de TOS TV-show ging hij afgelopen woensdag weer op zoek naar nieuwe donateurs. Aan het eind van de avond maakte hij bij Knevenen van den Brink de uitslag bekend. Ik doe dat nu tien jaar voor Unicef. Zo'n programma komt eigenlijk uit de lucht vallen. Het is geen noodsituatie of wat dan ook. Vorig jaar hebben we het doel wat we hadden bij lange na niet gehaald. was eind juli, midden tijdens het WK voetbal. Dus ik heb ook tegen Unicef gezegd: vraag nou een keer eens iemand anders bovendien. Ik vind het ouderwetse televisie. Hè, we maken wel mooie reportage en emotie en zoeken de goede mensen. Maar goed, nee, ik moest het toch nog een keer doen. En uiteindelijk, we wilden 30.000 jonge kinderen... de eerste duizend dagen van hun leven goed door laten komen. We zitten op een paar honderd telefoontjes na op het dubbele. Zo. So. Oh. Heeft het, uh, heeft het nut, denk je, Sander de Kramer, zo'n actie? Geld inzamelen? Um, ja, als je het geld niet inzamelt wat je beoogt... dan is het in elk geval altijd goed voor, de, voor, de, voor wat je laat zien. De aandacht die je vraagt voor bepaalde problematiek. Dus ik denk dat het altijd goed is. Nou, vorige week hadden we hier op, op jouw plek Jean-Pierre Gede zitten... Ja. televisierecent van de Volkskrant... En die, die vindt het vreselijk, al die goede doelenacties. En zeker als mensen bijvoorbeeld 6 gaan fietsen... dat is echt dat lijden van mensen voor het lijden van anderen en dan geld... Hij vond het wanhopig om te zien. Ik vind, uh, het is ook een heel groot verschil tussen acties. Je hebt acties in acties. Ik vind, als je met z'n allen met, uh, met auto's naar een, uh, naar een gebied gaat rijden... eigenlijk dat mensen heel veel plezier eraan beleven. En het, het, het, dat eigenlijk prevaleert boven het goede doel wat ja. ze Maar ze hangen er een goed doel aan... omdat ze graag een eigen persoonlijke droom willen waarmaken. Dan heb ik er ook wel moeite mee. Maar als het andersom is, dat mensen echt uh, vol gaan voor een goed doel, vol passie... dan heb ik er geen moeite mee, vind ik prima. Deze week kondigde deze omroep, omroep Max aan... met zijn presentatoren, zijn televisiepresentatoren... langs allerlei bejaardenhuizen te gaan in de zomer. De omroep laat de bewoners van de instellingen... bekende fragmenten uit de geschiedenis van 60 jaar televisie zien... voor een gemeenschappelijk o-ja-gevoel. Oh Voorzitter Jan Slachter werd in Knevelen van den Brink... daarover kritisch benaderd door een medegast, Peter R. de Vries... En dan, dan vertellen we gewoon, nou ja, het, is, het is feest, krijgt iedereen gebak, hebben we ook meegenomen. Dan komen al die fragmenten voorbij en dan komen al die herinneringen naar boven. Ik vind het heel sympathiek, maar ik vind het eerlijk gezegd een beetje bullshit wat hij nu zegt. <lacht> uh, de taak van de publieke omroep is gewoon het maken van televisieprogramma's. Ja, maar wij en wij moeten ook verankerd uh, niet, zijn. In... En niet het entertainen van bejaarden in een thuis. Dat is wel onze Maar ze we mogen het toch wel doen? Nou, van mij wel, maar ga niet roepen dat het je taak is. Ja, ik vind uh, dat wij, wij hebben uh... als taak en dat is ook... Uh, om verankerd te zijn in de samenleving. Naar aanleiding van dit televisieoptreden... hebben al 250 verzorgingstehuizen gevraagd... of Jan met zijn presentatoren een middagje weer langskomen. Max zet zich al jaren in voor de leefomstandigheden van ouderen. In heel Europa. Ja, dat is wat hè, Steven. Mooi. Mooi. Ja, Moldavië en zo hè. Jan komt overal. Vind je, het, vind je het een taak van de publieke omroep? Of ben je meer op de lijn van Pieter R. Nou, ik weet niet of het een taak is. Ik vind, wel, ik vind het wel heel sympathiek en ik vind het ook heel leuk. En uh, volgens mij, uh, er zijn heel veel eenzame ouderen in, ja. uh, in Nederland. Uh, Daar staan de kranten al jaren vol van. En ik denk dat dit ontzettend uh, kan binden en, uh, en heel veel vreugde bij die mensen kan veroorzaken. Dat, zelfs, dat ja. vind ik nou, fantastisch. Met een beetje aardigheid kom je toch een eind in de wereld. Het afgelopen televisieseizoen werd er heel veel vernieuwd bij RTL 4... wat veel hoge kijkcijfers opleverde. Maar de afgelopen week kondigde de zender aan... met maar liefst drie oude successen terug te willen komen. Allereerst het interieurprogramma TV-Woonmagazine. In de jaren negentig nog met Judith de Klein en Jan de Bouvry. En dat klonk zo. <tiedert> ontwerp eigenlijk altijd van wat ik zelf prettig vind. Alleen nu neemt presentatrice Nicolette van Dam het stokje over. RTL komt ook terug met het goedmaakprogramma Het Spijt Me in de jaren negentig met Carolien Tense. Wij zijn op zoek naar gedetineerden die iets goed willen maken door middel van een prachtige wasbloemen. Heeft u bijvoorbeeld bij iemand ingebroken en heeft u daar nu ontzettende spijt van? Dan kunt u nog schrijven. Ja, de uitnodiging is zodanig dat je er bijna niet aan komt. Ja. Dat je denkt, ik moet schrijven nu. He? Dan stel ik Carolin teleur. Dat zou ook spijten. Carolin wordt in de nieuwe versie trouwens vervangen... door het vast RTL-gezicht John Williams. En RTL kondigde ook aan om terug te komen met een oud-trosprogramma. Het programma waarin honden hun kunsten vertoonden. De Neuzen Show. Welkom bij deze natte neus vandaag finale. Ik stel u even voor dat de twee teams die het gaan doen. K&C de Kempen, het rode team, en aan de andere kant het blauwe team van de K&C Pampers. De natte neusenshow, Sander. Ja, ja. Kijk er zelf bij een natte neus <laughs> van, van ontroering. Ja, nou ja, wij, wij zijn een land waar we ook uh, voor de dieren uh, ons best willen doen natuurlijk. Ja. Hè, net de kunstjes leren, maar ook, uh, ook, ook zo'n goed leven willen bezorgen. Gaat Marty Gauze het zelf weer doen? Ja, ik, we hadden hem graag even aan de telefoon gegeven. Hij gaat het zelf weer doen, dat is oh, het aardige. Ja, aangelooflijk. Ja, dat, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja. Maar ja, ik weet niet waar hij uh, op dit moment... <laughs> ja, het is de vlaam te zeggen dat hij de hond uitlaat is. Nee. Ja. <laughs> ja, zo werkt het wel. Nou, dat was zo ongeveer het uh, medianieuws van, uh, van deze week. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Zul van der Wart, vliegende kippenzul in uh, Almere... heb ik uh, onthouden bij Ron van Niekerk. Ja, Almere, het is geen Grosny, zal ik maar zeggen. Nee, het is wel heel veel nieuwbouw. En uh, oh, daar ook, Ron is hoor. ook aan het verbouwen. Het is uh, acht jaar oud, zijn huis. en uh, ja, Hij komt terug en er moet nog heel veel gebeuren. Ja, in Grosny, uh, hoe was dat daar? Nou ja, ook heel veel nieuwbouw. Als ik kijk van, uh, naar hun uh, vreselijke ellendes in oorlogen... is nu alles aan, de, aan het verbouwen en herbouwen. En ja, daar is de bevolking... Uiterst content mee hoe ze het, hoe ze het nu doen en, en hoe het gaat. En het klap op de vuurpad natuurlijk een nieuw stadion. Hè, wat wij uiteindelijk hebben gekregen. Ja, dat is uh, voor het volk en het land. In Tetsjeni is, is iedereen heel content. Heel gezellig. Waardeerde heel erg dat Ruud er was. En hebben hele mooie wedstrijden kunnen zien. En niet altijd, ja, hoewel thuis hebben, hebben we één keer verloren. Maar niet in resultaat, misschien niet het allerbeste. Maar de mensen zijn uh, aardig, toegankelijk. En uh, hebben een goede tijd gehad. Een goede tijd gaat, maar ook pech hè, want deze week uh, is het ineens overgegaan. Uh, jullie zijn naar huis, uh, het is over daar. Maar je vertelde ook dat het voetballen in het stadion, dat was eigenlijk ook niet geweldig. Slechte velden, noem maar op. Ja, laat ik erop zeggen dat we, we, we wonen in Kieselvoorts, daar trainden we dan. Nou, daar hadden we ook de pech dat het een lange winter was. Wat er niet altijd is daar zo. En heel veel regen. Dus we hadden een mooi trainingsveld in het stadion. Maar dat was 19 keer afgekeurd. Want dan kon je er niet op. En dan hadden we nog wel een alternatief. Maar dat waren op twee slechte velden. Maar ja, Welke club kan van een heel mooi veld gebruik, of niet gebruik maken. En dan terugkomen op een heel mooi veld. Maar ze hadden wel de gelegenheid in ieder geval dat we konden trainen. Dus ja, we moeten ook niet, niet altijd maar zeuren. Maar het vertrouwen geeft wel een knak als je op een minder veld moet trainen. Terwijl je het van het voetbal moet hebben. Maar ja, nogmaals, het weer was slecht en dan kan je niet altijd op het, het goede veld rennen. Dan ben je daar geweest, vijf, uh, zes maanden, een heel mooi avontuur. Maar het is nu al over en iets te snel. Want je zou eigenlijk anderhalf jaar daar blijven. W wat is nou de grootste oorzaak dat het misging? Nou, uiteindelijk uh, gaat het om resultaat en als het tegenvalt. Maar de grootste uh, misser in het geheel is denk ik de, de verdeeldheid die je binnen een club hebt. Uh, van mensen die uh, ja, niet de invloed krijgen die ze uiteindelijk zouden willen. Uh, daar is in het verleden, en dat heeft ook in de kranten gestaan, uh, soms opinies van, uh, van mensen die op de banken uh, al niet plaats namen. En resultaat uh, wilde bepalen. Ja, dat, dat kan niet. Ruud is eindverantwoordelijk, heeft een contract dat hij uh, alleen verantwoordelijk is uh, als, als trainer van het helftal. Ja, en dan duwt je niet altijd maar inspraak in en in inbreng van anderen. En zeker niet als het niet echt voetbal gerelateerd is. Nou, en misschien is dat bij elkaar wel een optelsom dat het uh, niet zo is geworden als het we het hadden gehoopt. Want Jullie waren ook bezig met hele grote namen. Hè? De spits van Anderlecht, hè? met Forlan bijvoorbeeld, de beste speler van de wereld. Tenminste vorig jaar verkozen. Ja, uh, ja, en die komen dan niet. Nee, dat was een teleurstelling natuurlijk. Tot in, in uh, Turkije, in het trainingskamp, werd verteld dat wij uh, ons geen zorgen hoefden te maken. En op het laatste moment gingen die door. Nou, dan maakten we ons nog geen zorgen, want we hebben heel veel uit die groep gehaald, hoor. Uh, tot de tweede transferperiode die nu speelt. En wij hebben uh, in eerste instantie een lijst ingediend... vanuit dat segment van de allerbeste. Alle nou, dat bleek niet haalbaar te zijn. En vervolgens hebben we een andere lijst ingediend. En, uh, ja, en daar moet de club in beslissen. We hebben wel eerlijk gezegd, want het is, het is een mooi land... maar voor ons om daar te wonen in Kroatië is, is, is ja, wat lastiger... omdat er niet zoveel te doen is. En dan hoeven we niet overal heen te gaan... maar je, wilt toch, uh, je moet toch je dagen vol brengen. En dat hebben we ook meegegeven aan de makelaars en desbetreffende spelers die mogelijk interesse hadden. Voor de een naam, Jacob wij. Ja, die hebben ook uh, via de makelaar gezegd van uh, graag. De club was ook heel enthousiast daarover. Maar graag. Maar we houden wel rekening mee dat er, er te zijner tijd, en het kan morgen zijn, maar over een half jaar ook, dat we daar wel gaan wonen. En dat is ook aan de ene kant wel logisch, want het is een club van, uh, van het volk ja. daar. Dus ja, en, en daar, daar kiest men niet voor. Dus er haken toch heel veel mensen haakten af, omdat ze niet daar wilden wonen. We gaan in het tweede gedeelte even na één uur... gaan we verder praten met jou over de omstandigheden daar. Want je hebt echt hele mooie verhalen. Dank je wel, Ron. Ja, graag gedaan. Ron van Niekerk, de assistent van Ruud Gullet. Sander de Kramer. Ja, dat was wat. Wat een nou. avontuur, hè? Jij bent ook voetballer, toch? Ja, ik trap graag <laughs> tegen een balletje. Ja, maar niet in Grosny, maar gewoon nee. in Rotterdam. <laughs> ja. ja, overal waar een bal ligt. Echt waar? Ben je zo'n uh, fanatieke voetballer? Ja, ik ben, uh, ik ben uh, verslaafd aan de bal. Ja? Ja. Waar speel je? Uh, uh, op het middenveld. Maar ja, bij, uh, maar wakker, bij wakker in Alles. Via 4. Ja. En, uh, en ik speel bij de, bij de Sparta Veteranen. Doe maar. De Veteranen? Ja, 38. Ja, nou ja. Ja, het is allemaal op tv geweest ook. Hè. Een ja, aantal bij, dingen. Met Via 4 ja. hebben we een serietje gehad. Dat was, wel was Hugo toch ook bij betrokken. Ja, ja. Zijn, uh, we spelen echt in, uh, in oude halletjes van uh, DDR Allure. Dus dat was wel heel grappig om dan te zien hoe, uh, hoe Hugo die, uh, die praat over de, de grote wereldsterren. Hoe hij zelf dan... Uh, Hey, Zo'n achterstallig halletje. <laughs> Zelf een balletje trap, Maar we hebben er ontzettend veel plezier in. En uh, dat, doen we, ja, dat doen we eigenlijk ja. al jaren. Zem maar, hal ja, in een zaal. Het is toch heel anders dan op het veld. Is zo. Want ja. de, de, de hal vraagt veel meer techniek. Op het veld kun je nog een beetje met, uh, met uh, uithoudingsvermogen techniek... Uh, die je ontbeert voor bloemen. En je kunt uh, veel sneller alles afscheuren in de zaal. Ja, natuurlijk. Dat, klopt. dat is levensgevaar. Maar als jij een keuze zou moeten maken tussen veld uh, en zaal... wat doe je dan? Ja, vind ik moeilijk. Um, ik, vind, uh, ik vind het heerlijk om, uh, om op het gras te lopen. Ja. Dus, uh, dat is toch wel. Uh, en en, en ja, de geur van de kleedkamer, je kan alle clichés op loslaten, maar het klopt wel. Het is, het is, uh, het is eigenlijk niet even naar. Alleen in de zaal is het wel veel sneller voetballen. Is, uh, ja. Je speelt 5 tegen 5 en uh, er vallen veel meer doelpunten. Het is gewoon spectaculair. Hè? Ja. Ben je blessuregevoelig? Um, ik heb één keer mijn been op vijf plaatsen gebroken en een paar keer enkelbanden gescheurd. Ja, en ik begreep, want dat, dat las ik gisteren... dat je aan, aan de beenbreuk een levenslange belastingadviseur hebt overgehouden. Ja, dat klopt, ja. ja hoe zit dat? <laughs> Jongen, die maakte een slijding, Dick Molenaar... en uh, die maakte een slijding van uh, achter op een heel droog veld. En ik had ook iets te hoge noppen aan, moet ik eerlijk zeggen. En toen brak ik alles af. Ik werd wakker in Was het Erasmus, Erasmus MC. Ik heb negen maanden moeten revalideren. En het enige wat Dick zei van... ja, dit, dit vind ik zo erg. Ik, uh, ik ga je belastingen doen. En we hebben... De goede vriendschap hebben we dan overgehouden. Het is een van mijn beste vrienden geworden. En uh, hij stond ook dag en nacht aan mijn bedje daar. <laughs> Je bent nu elke zondagavond te zien in het programma Reisadvies Negatief. Uh, laten we even luisteren hoe dat klinkt. Mijn naam is Sander de Kramer en ik ben hier op Sumatra om met mijn eigen ogen te zien hoe de papierindustrie voor de verpakkingsmaterialen het complete eiland heeft verwoest. Ik hoor alleen op dit gebied hoor ik al vier, vijf kettingzagen... die het oorbos volledig verwoesten en veranderen in oorlogsgebied. Anders kan ik het niet noemen. En de meeste indruk wat het mij heeft gemaakt... is de gevolgen voor de dieren en voor de mensen. Alles verdwijnt, alles verdwijnt. Het is ongelooflijk hoe zelfdestructief mensen zijn. Alleen maar voor geld. Alleen maar voor geld. Ja, daar komen we toch weer terug bij die gulden waar het ooit begonnen is... die een zwerver aan jou vroeg om de rest van de, de dag nog met hm. iets van eten door te, te komen... Um, je gaat dus naar, je zei net terug uit China om daar. Uh, ja, dat is een ander te, programma. Dat Is een ander Regenkaan. programma. Nee, maar ik bedoel, je gaat wel de wereld in uh, om te zien wat er gebeurt. Hier, ja. hier zit je dus uh, bij de papierindustrie op Sumatra. Wat wilde je aantonen? Um, nou ten eerste de, de gigantische gevolgen van de ontbossing daar. Het oerbos, dat gaat in een, in een moordentempo, wordt het onderuit gehaald... door een papierfabriek die gesteund wordt door de nationale overheid daar. En daar worden verpakkingsmaterialen voor de Barbie-poppen en voor de My Little Ponies gemaakt. En er zit natuurlijk al een gigantische paradox in. En het gevolg is meer, alleen al door de, de provincie waar wij doorheen reden... 450.000 voetbalvelden aan oerbos wat er verdwijnt en nooit meer terugkomt. En wat dat voor gevolgen heeft, die, die, de, de lokale dorpen die zijn gewoon van een land gejaagd. Zoals de indianen toen zijn zij nu van hun land gejaagd en, en mochten nog uh, 100 palmbomen en 100 rubberbomen houden. En de rest is allemaal gewoon door die papierfabrieken in beslag genomen. En die mensen die hebben geen poot om op te staan. Ze hebben geen, niet het geld en de kennis om daar tegen in opstand te komen. En daarnaast ook die Sumatraanse tijger die daar leeft, en dat, dat is het leefgebied van de Sumatraanse tijger, daar zijn er nog ongeveer 300 van, die kan geen kant meer op en die gaat proberen ze prooi te zoeken in die dorpen. Dus wij kwamen op een gegeven moment, liepen wij in een dorp waar net een man was opgegeten. Daar hebben ze alleen zijn been van teruggevonden. En die, die, die totale gekte die er aan de hand is... waar niemand eigenlijk uh, weet van heeft, die toon je aan. Die maar laat je maar zien. wat zeggen ze tegen jou als je daar komt... Om, uh, om die misstand aan de kaak te stellen? Ja, ze hebben het liefst dat je natuurlijk ook uh, rechtszaken aan, uh, aangaat namens hun... en dat je, dat je, dat je die papierfabriek aanpakt. Ja. Maar, dat is heel maar die moeilijk papierfabriek voor ons. zorgt ook voor werkgelegenheid natuurlijk. Ja, dat is zo. Maar ik vind niet dat het opweegt tegen, tegen de ontzettende negatieve gevolgen. Want nee. je kunt ook manieren. Maar wat andere is het alternatief manieren. voor die mensen? Uh, nou, je ziet dus dat een klein groepje heel erg rijk wordt ervan. De familie Vijaya miljarden en miljarden erop verdient. En dat uiteindelijk Jam met de pet massaal uh, de sigaar is en dat laat je zien dat ja. het toch weer te maken heeft met geld en dat het toch weer te maken heeft met belangen en uh, er is een uh, voor ons is er een ploeg uit Nieuw-Zeeland gekomen die heeft het geprobeerd aan de kaak te stellen die is binnen twee dagen is die het land uitgezet gearresteerd en het land uitgezet hmm. dat is de gaande dus het is ja het is bijna vechten hmm. tegen de bierkaart. ik was zeggen gaat, je wordt je wel heel, heel mooi, verdrietig dat, van Dat kan me voorstellen want je maakt een mooi programma uh, Het zit goed uh, verantwoord in elkaar en daarna? Je probeert zo'n golfbeweging aan reacties teweeg te brengen... dat je iets kan doen. En als dat niet zo is... Ik kan niet stil blijven zitten. Ik kan niet uh, op de bank blijven zitten en weten dat zoiets gaande is. En denken van nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja. Naar ons de zondvloed. Nee, ik, ik wil dan ook echt mouwen opstropen en kijken... wat binnen mijn mogelijkheden ligt eraan doen. En soms kun je inderdaad niets veranderen... maar soms kun je ook nee. wel heel veel veranderen. Ik, ik vraag me wel af, laat je los... Uh... Uh, wat je ziet, je ziet de schrijnende wantoestanden... Oh, ja. en je kan er verder weinig aan doen, behalve aandacht aan geven. En that's it. Nou, dat is niet helemaal waar. Want in Sierra Leone was ik dan als journalist... en daar zag ik die kinderen in die diamantmijnen. En die hebben we toen, dankzij heel veel vrijwilligers en hulp in Nederland... hebben we die kinderen die we daar gezien... hebben allemaal uit de diamantmijnen gehaald ondergebracht bij scholen. Het waren dus allemaal weeskinderen... die hun ouders voor hun ogen vermoord hebben gezien worden... waar de wolven van de wereld moedwillig naartoe zijn gegaan... om de allerzwakste uit de samenleving, dus die weeskinderen en gehandicapten... te ronselen voor de diamantindustrie, Het graven is even, wat er allemaal aan de oppervlakte ligt. En dan komt er een oerwoede in je op... en dan kun je zeggen van, oké, okay, je hebt als journalist het verhaal gemaakt... maar ik vind ook dat je kunt zeggen van, wat kan ik doen om de situatie van deze kinderen te veranderen. En dat was in dit geval niet zo heel moeilijk... toen we alle chiefs om ons heen kregen. Nou, en, en dan vind ik van, dan stappen we erin. En dat kost waanzinnig veel tijd en energie. En veel mensen zullen dat niet doen. Maar ja, ik heb het er graag voor over gehad. Ja. Um, hoe, hoe kom je bij zo'n programma terecht? En voor die kinderen is het geen ja? druppel op de gloeiende plaat. Nee, weet je Want Mensen zeggen al heel snel: ah, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Leuk hoor dat je het doet, maar er is een drup op de ja. gloeiende plaat. Voor ah, ja. deze kinderen niet. We hebben inmiddels 5000 mensen in dat programma zitten daar? En dat is toch wel ja. echt een, een, een hele golf op de gloeiende plaat. Ja. Gaan die wel de toekomst tegemoet, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. want we hebben nog steeds daar we hebben een hele NGO op getuigd. Ja. Maar ja, weet je, het is Sierra Leone... Wat, wat is daar überhaupt nog te verhapstukken voor mensen? Hè? Als je al die berichten leest over wanorde, misstanden en dergelijke. Ja, maar als we allemaal zo denken, dan wordt het nooit wat. Ik denk, ik denk, laten we eens even kijken dat we positief er tegenaan gaan. Dan gaan we eens even kijken wat we kunnen doen en van daaruit gewoon doorgroeien. Tuurlijk, het is heel lang de slechtste plek op aarde geweest. Maar je ziet nu echt wel wezenlijke ja. veranderingen. Infrastructuur gaat beter. Je ziet dingen goed gaan. Alleen hoor ik tien in de media. Komen we daar <laughs> weer op. En dat, ja, vind ja, zo, ja, ja. dat vind ik zo jammer. Nou ja, media zijn doorgaans niet voor, althans nieuwsrubrieken... niet voor opgericht om goed nieuws te laten horen. Dat is jammer. Ja, dat, ja. Waarom niet? Nou, begin het programma. Ja. We hebben dus een goed nieuws show <laughs> gehad, maar ja... ja. Geen aftrek? Nee, weinig, weinig, weinig. Morgen, eh, maandag, begint FC Twente aan het nieuwe seizoen. De hoofdcoach is verdwenen, Michel Prudom. Maar zijn opvolger is nog niet bekend. Namen van Co-Adriaanse, Ronald Koeman, Frank Rijkaard... Eh, staan blijkbaar hoog op favorietenlijstjes. Wie in ieder geval wel begint bij Twente is Juri Mulder. Juri, goedemiddag. goedemiddag. Ja, je begint morgen uh, met, ja. uh, met wel van uh, tal uh, van uh, bekenden als Boudewijn, Theopaalplaats, Kees van Wonderen. Die mogen allemaal blijven, hè? Alfred Schreuder, Patrick Kluivert uh, komt. Even kijken, Theopaalplaats, volgens mij dat die niet over het veld meer staat. Nee, maar, daar uh, zit hij oud voor geworden. Wat, ja, die nou, Nou, well. well, Die is behoorlijk fit, hoor, als je hem ziet lopen. Ja, wel, maar hij is toch van, van de jaren zeventig. Ja, ja. Ja. Ja. Nee, met mij inderdaad en met Kluivert. Ik weet niet of die... Uh... Ja, dat heb ik genoemd. Ja, ja. nou, die ook. Dus, uh... Ja. En wat ga jij doen? Want het is een heel gezelschap... Uh, nou, we gaan, we gaan morgen eerst eens beginnen met uh, de jongens te trainen, zonder hoofdtrainer. Dus uh, dat is het, uh, dat is de eerste, uh, uh, nou, maar het is wel wat denken. Ik word gewoon assistent, bij je assistenten. Ja, maar assistent van, van de hoofdtrainer. Ja, dan. van wie? Ja, dat is de vraag. Nou ja, de hoofdtrainer. Ja, de hoofdtrainer, ja. Aan, aan wie dacht je zelf? Um, ja, een van die namen die je net ook noemt, denk ik. Ja, hè? Ja. Ja, ik begreep dat Ko Adriaanse wel serieus is. Althans, zaterdag in, in, in mijn krant, de Volkskrant, werd hij werd genoemd. En hij mocht komen van ja. de voorzitter Munsterman. Oké, okay, ja. Ja, ja oké, okay, nou, jij, het jij het weet ook, meer. Als het zo is, dan, dan lijkt me dat wel een, een ja. goede keuze. Ja, maar hij mag alleen komen als, als, als de staf die er nu is, mensen zoals jij, gewoon kunnen blijven zitten. Ja, nou ja, goed, al zei, uh, ik bedoel, uh, als er een trainer komt en die zegt ik wil niet met Joeri Mulder werken, dan, uh, dan zeg ik toch uh, tot ziens. Ja. Dus zo makkelijk is het toch ook? Ja, gaat dat zo makkelijk? Nou ja, nee ja, ik, ik nee. weet niet. Dat is, ik wil ik ga niet met iemand samenwerken die niet met mij wil samenwerken. Dat lijkt me duidelijk. Ja. En dan is een hoofdcoach volgens mij is dan bepalender dan een assistentrainer. Nee. Denk ik toch? Ja, vind je wel dat, dat wie er ook komt altijd moet kunnen zeggen ik heb toch liever eigen mensen om me heen die ik zelf uh, uh, meeneem? Nee. Dat het, dat, het, dat het niet het geval is. Maar het gebeurt ook heel vaak. dat, dat ze wel iemand meenemen. En je, je hebt coach. Nou, bijvoorbeeld Van Marwijk. Uh, ja. neemt altijd voor hem mee. En uh, ja, dus, dus dat, dat, dat, dat gebeurt wel. Ja, dus het is best te begrijpen. Ik, ik snap het wel dat je, dat je, dat je een, een assistent. Ja. Meen, een trainer mee. Uh, of mensen. Of een, of een fysieke trainer of zo. dat je iemand meeneemt. Mag je meedenken als assistent. Uh, ook die andere mensen die ik net noemde. over de nieuwe trainer. wie het gaat worden of hoe het profiel is? Nee, dat doet de leiding helemaal. Ja, heb je daar helemaal geen invloed op? Nee, nee, nee, nee. En wie verwacht je als nieuwe trainer? Heb je daar een idee van? Nou, Adriaanse zou kunnen, Koeman. Ja, het is toch een beetje, je moet er toch in die hoek denk ik wel zitten. Gullet? Gullet? Ja. Nou, waarom niet? Nee, volgens mij moet Gullet eerst uitrusten van, je avonturen. Oh? Ja. Ik, nou ja, als ik, als, ik, als, ik, als ik de president van het land mag geloven, voorzitter van de club... moet hij uitrusten van het bezoek aan nachtclubs en ja, de andere dat, ja, gezelligheden dat daar. dat vind niet zo te zijn. Nee, ja. En dat, dat is. is dan één dagje, dan heb je dat toch wel weer... Uh, daar dan ben je wel heb... weer bij getrokken, hè? Ja, he? toch. lijkt me... Blijf, jij, uh, blijf je wel analyticus van de NOS? Ja, zeker. Dat wel, ja. ja. Dus dat kan wel? Die, ja. dat mag, je mag, dus je mag ook kritische dingen zeggen over uh, je eigen ploeg dadelijk? Uh, ja, tuurlijk. Jawel. Ja. ja waar jij veilig constateert, uh, zal je die ons ja, niet onthouden. Ja, om de feiten en, om, uh, en, en, en, en, en niet de emoties. Dus uh, als, het, als het niet goed is, dan is het niet goed. Nee. En, en morgen dus de, de uh, voorbereiding starten op het nieuwe seizoen. Wat verwacht je er zelf van? Uh, nou, ik denk dat er wel... Uh... Uh, veel aandacht zal zijn, ook omdat er uh, ja, misschien wel iemand is of niet maar ik geloof dat we gaan beginnen zonder hoofdtrainer, dus ja. dat hoeven ze eigenlijk niet uh, te verwachten, dat er... maar ja, het zou kunnen dat er in één keer iemand uh, toch uh, staat ik weet nooit ja. hoe, hoe snel dat gaat en, uh, en wij zijn de eerste club uh, eigenlijk uh, traditioneel die, uh, die altijd uh, aan het seizoen begint nou, dus dat, uh, dat is, uh, het is wel het uh, seizoen is eigenlijk nog maar net ja, voorbij voor het, je gevoel. Het zit wel kort op elkaar, hè? En het zit ja. Het Tjonge, echt, ja, want er zijn heel veel spelers die zijn nog met bijvoorbeeld... het Nederlandse Elftal hmm. op pad geweest en zo. En uh, die uh, ja, of Ruiz, die is gist, die heeft gisteren nog gespeeld in uh, met Costa Rica. Ja. En uh, dat is, uh, ja, die hebben dan een paar weekjes vakantie. En dat eigenlijk in de zomer waar er geen EK of een WK is. Het ligt wel heel erg dicht bij elkaar, dat klopt. Zijn ja. ze wel uitgerust? Nou, dat zullen we morgen zien. <lacht> ja. Na nou morgen niet meer. <lacht> nee hoor. Ze zijn uitgerust, want ik weet niet welke nachtclub ze allemaal langs gaan zijn. Maar <lacht> het, uh, <lacht> ik begrijp voor jullie dat dat een dagje herstel vecht. En dan ja. De... <lacht> Komt goed. goed. Ik uh, wens je een mooie zondag. Dankjewel, Jury Dankjewel Mulder. Ja, wie vier kan er een voorbeeld aan nemen, Sander de Kranen? Nou, wij rusten genoeg Je uit. Jullie rusten goed uit. Ja. Ook van het stappen. Ik denk dat de gezelligheid omheen natuurlijk ook heel bepalend is. Ja, om, om daar lol in te beleven. Daar gaat het om. Echt, en uh, wij ja? trainen ook niet, wij voetballen alleen maar. En uh, <laughs> ja, we spelen alleen maar onze wedstrijd. En daarna dan uh, doen we de derde helft. Ja, jullie zijn ontzettend ingespeeld natuurlijk. Hè? Het team blijft redelijk uh, constant. Ja, nou, We hebben wel wat verjonging. Toch mutaties? Ja, we hebben Geer Den Oude aangetrokken. Ah, oud Vorig jaar, Twee jaar geleden. Ik dacht hij al lang meevoetbalde ook. Nou ja, is twee nu. Dus we hadden wel wat verjonging nodig, want we willen natuurlijk elk jaar kampioen worden. Ja. Wilfried speelde altijd bij ons mee. Wilfried de Jong van Holland Sport. Ja, maar die kreeg toen te druk, dus die haalde het niet. En toen hebben we wat jonge sterren erbij gehaald. Het kampioenschap moet wel elk jaar weer, weer nou ja, veiliggesteld Wil, uh, Wilfried worden. heb je nu een goeie, want die heeft voorlopig wat minder tv-werk... denk ik, om handen. Hè? Ja, hij is Omdat, altijd wel... Jammer welkom. dat Holland Sport weg is, hè? Ja, ik vind Ben je naar televisie jammer. kijken? Jazeker, Holland Sport genoot ik van. Ja. Sport op een, andere, op een andere manier, ja. Ik vond het echt fantastisch. En, en gewoon de actieve sport, euh, zoals dat zich ontrolt aan onze ogen bij Studiosport... Ben je daar een vent uh, kijken naar? Nou, ik heb uh, van de week, zag ik uh, BMX fietsjes voorbij komen. Daar heb ik dan weer minder mee. Ja, met de zomer, hè? Ik hou wel heel erg van, uh, ja, maar, maar voetbal, hockey, uh, tennis... Ik mag het allemaal heel graag kijken. Al vind ik wel dat tennis toe is aan vernieuwing. In welke zin? Nou, het duurt te lang. De rackets worden te snel. Ze slaan die ballen met, uh, met een snelheid van over de 245 kilometer per uur naar de overkant. Ja, uh, dat is... Totale gekte. Ik heb toen bij het ABN AMRO-tennis-toernooi uh, gezeten. En, uh, nou, de helft van het publiek kijkt ook zo'n wedstrijd niet uit... omdat die bal is niet meer te volgen. Terug naar de houten rackets, heb ik ooit oh. gezegd. <laughs> toen was het nog leuk. <laughs> Zeker. Ron Vergouwen, onze televisierecissent. Ron, deze week in jouw visie. Was er nog wat op tv deze week? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Stil is. Hoort u dat? Die stilte... Ja, het is sinds december 1984 niet meer voorgekomen, maar uh, we hadden deze week geen enkele talentenjacht op televisie. Ja, geen popstars, geen X-Factor, geen dance battle. Heerlijk! Ja, waar zou RTL Boulevard deze week de uitzendingen mee hebben moeten vullen? Vraag je jezelf af. Amper bijgekomen van al dat X-Factor geweld, of dat we druk met de opnames van de nieuwe show Holland's Got Talent. Over een maandje gaan we het allemaal weer beleven op televisie. De opnames zijn al begonnen. Oh nee... Ja, en dan horen we natuurlijk ook weer het vaste riedeltje van de makers... dat het talent nog lang niet op is. Toch, Gordon? Ik denk dat het nog lang niet op is. We hebben 17 miljoen mensen in Nederland. Wat we nu ook merken is dat de mensen uit België en Engeland meedoen... hier in Holland's Got Talent. Dus dat is ook heel bijzonder. Wacht even, Gordon. Het heet toch Holland's Got Talent? Nou ja, de spoeling is nu blijkbaar zo dun... dat we kunnen spreken van talentjacht-immigranten. Over talent gesproken, het eeuwige tv-talent Boven van heeft ook een nieuw programma, De Wereld van Bo... waarin hij nu zelf zijn carrière een nieuwe draai wil geven. In de eerste aflevering probeerde hij het kanaal... tussen Frankrijk en Engeland over te zwemmen. Nou, Als je wereldkampioen geweest, dan had je het nog niet gehad. Het is ook zo arrogant om te denken dat je gewoon het water in kan gaan... dat je gewoon de kansen maakt. Je wordt gewoon een klap in je gezicht... Een leuk bedacht ego-document waar Bo's gedrevenheid meer dan ooit uit naar voren komt. Maar hij heeft er dan ook twee jaar keihard aan gewerkt. En uh, Bo mag van SBS een nieuw seizoen gaan maken. Al heeft de zender in al haar wijze het wel even besloten... om dat programma te verbannen na 11 uur s avonds. Onbegrijpelijk. Of had dat misschien met de aflevering van afgelopen zondag te maken? Het is de wereld van Bo, waarin ik met deze week stort in de wereld van de Mill strippers. En dit is één van de dingen die erbij hoort. Een gewakst bovenlichaam. Ja, en of al dat jobhoppen nu enig effect heeft gehad... ach, het lijkt wat dat betreft precies op boos tv-carrière. Al die moeite om tien seconden op dat podium te staan. Mijn arme, kale borstkas. En laten we wel zijn, het lijkt toch helemaal nergens op? <middels> Ook bij Max mogen BNR zich sinds kort oriënteren op een nieuwe uitdaging. In Hand van de Meester geven beroemdheden elkaar tips over elkaars beroep. Zo mocht interieurontwerper Jan de Bouvry een dagje radio maken bij Frits Spits. Twee artsen schrijven een liedje voor. Zegt de een tegen de andere. Het refrein moet steeds herhaald worden. Goed en krachtig. Gewonnen dus. Jij hebt gewonnen, je bent de winnaar. Wat een heerlijke dag voor je. Oké, oké, oké, Jan de Boeufrie. Uh, fantastisch gedaan, hoe heb je het gevonden? Spannend, inderdaad ja. spannend. Heel erg geconcentreerd moet je werken. Dank Jullie voor jouw aanwezigheid. Jullie geweldig geholpen, dank je wel. Ja, helaas zijn al die BN'ers wel erg lief voor elkaar. Alles is fantastisch en alles is grote klasse. Maar soms dan steken ze echt wat op van zo'n uitstapje in een andere professie. Zoals in het programma BN'ers in de Zorg. Wat een bijzondere dag. Ik heb opeens veel beter door wat jouw ziekte inhoudt. Reuma. Ik had ervan gehoord. Ik wist een beetje dat je pijn had ingevrichten. Maar ik heb vandaag gezien, door gewoon vandaag mee te lopen in jouw werk, wat het inhoudt. Ja, En dan kun je wel weer gaan afgeven op het feit dat hier BN'ers voor worden ingezet... om de zorg en het werk in de zorg inzichtelijker te maken. Maar in dit soort gevallen is het gewoon functioneel. Want mensen zijn daardoor toch geneigd te gaan kijken. Maar zoals we weten zijn tv-makers ook erg dol op mensen... die ergens heel erg slecht in zijn. Jaren geleden hadden we dat bijvoorbeeld bij zangers... die dan auditie kwamen doen. Wat ga je voor ons zingen? Ik Een liedje van Madonna zingen. Ja, 80 tachtig, ja. into the groove. Yes. I'm waiting. Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me. Yeah. Wauw. Nou, dat is blijkbaar al een tijdje uit de mode. Maar tegenwoordig vergapen we ons bijvoorbeeld... aan mensen die slecht zijn in autorijden. Na blik op de weg en wegmisbruikers... Wordt bij BNN sinds een paar weken gezocht naar de allerslechtste chauffeur van Nederland. Pas op, pas op. Oh. oh, mijn god. Het programma was komisch bedoeld, maar de presentator, Ruben Nicolai... die denkt daarna een klein ongelukje tijdens de opnames... nu toch heel anders over. En toen ben ik, terwijl ik wegrende, uh, achter gewoon geschept... met mijn billen op de motorkap, met mijn rug verbrijzelde ik de en met mijn hoofd schaafde ik over het dak... en kwam bewusteloos een paar meter verderop in het gas terecht. Als je zegt, ik neem het programma de alle chauffeur van Nederland... en ik lig in het ziekenhuis, dan moeten mensen over het algemeen... als eerste reactie wel lachen. Maar nee, dat, dat had niks meer met humor te maken. Nou, oh, gossie. Nou, hij houdt er niks aan over, hoor. Maar misschien dat dit voorval de makers doet inzien... dat het toch echt beter is om ook hier terug te keren... naar de beste in een vak in plaats van de slechtste. Talent is een groot goed, dat moeten we koesteren. En wil je proberen of een ander ambacht iets voor je is? Prima, maar meestal geldt uiteindelijk toch het credo... schoenmaker, blijf lekker schoenen maken. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Ja, Sander, Sander de Kramer. Ben jij een televisietalent? Talent... Dat niet. Uh, nou ja, je maakt veel programma's uh, bij ja. de KRO nu. Ik weet het niet, joh. Ik uh, kom net kijken met, uh, met ja. televisie. Ik vind het wel hoe, leuk. Hoe ben je er ooit bijgekomen? Um, gebeld. Door? Uh, door uh, ja door de KRO. Ja. Maar waar hadden ze en je toen, gezien dan? Ik heb toen het programma Stinkend Rijk en Dakloos gedaan. Ja. Daar... Uh, het was een adv adviserende en uh, ja, half presenterende rol en dat was uh, ja dat beviel me goed. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik heb daarvoor in uh, een paar jaar eerder al in het programma Soetebeek van de RKK heb ik uh, een soort uh, ja rolletje gehad. Dat was ik ook heel leuk om te doen. Dus... zo gaat dat. Zo zo ja zo rolt dan zo'n bal. Ja, vorig jaar maakte hij een serie De Hand van God voor. Uh... Caro RKK, he, ging over geloof bij, bij voetballers, bij geloof ook natuurlijk. Bekende voetballers, he, Danko Lasovic bijvoorbeeld, ja. oud PSV. Er. En hij vertelde aan jou wat een bidprentje voor hem betekent. Het bidprentje dat hij altijd bij zich heeft. Wij noemen dat uh, Molitwenik. Als je wilt bidden, dan voor geluk, voor gezond. Deze is altijd bij mij. Of thuis, of als ik vlieg, omdat ik veel uh, met de club vlieg. En breng geluk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dank wel. Is hij gelovig omdat hij omdat winst wil afdwingen? Of zit het echt in zijn ziel, in zijn, in, in zijn opvoeding? Ja, bij meerdere is geloof en bijgeloof zit ook alweer heel dicht bij elkaar, de voetballers. Maar het is ook wel logisch dat ze zich aan, aan meerdere dingen proberen vast te houden. Want de druk is zo enorm op de jongens. En wat ik wel heel leuk vond, was dat uh, Edson Braafheid, die nog de WK-finale heeft gehaald uiteindelijk, dat hij uh, twee shirts heeft in, uh, in zijn uh, in zijn Kleedcabine. En als hij het eerste balcontact dat niet lekker is in zijn shirt... dan rent hij terug en doet hij zijn andere shirt aan. En hij wacht ook altijd een paar minuten voor de wedstrijd op een smsje van zijn moeder... waarin hij uh, succes ja. wordt gewenst. En als hij dat niet heeft gekregen, ja, dan, dan speelt hij niet lekker. Dus hij wacht echt totdat dat, dus hij dat komt dan desnoods als laatste het veld op als hij dat smsje maar gekregen heeft. Dat is ook ja. wel leuk om te zien. Maar Eigen... zijn, het, zijn het ook uh, jongens die uh, ter kerken gaan? Jazeker, ja, ja. allemaal. Uh, Steven Pinaar bijvoorbeeld is en uh, Ejong Eno van, uh, van Ajax. Dat zijn echt jongens die het, uh, die het heel erg, heel serieus beleiden. En sommigen ook weer wat, wat, wat op een hele relaxte manier. Kijk, uh, Eno die evangeliseert zelfs op straat. Dus toen ben ik op een gegeven moment op een, uh, op een zaterdagmiddag op de dappermarkt. Ja. Nou, dat was fantastisch om te zien hoe hij daar voldoende uh, stond uit te delen. En uh, kom naar de kerk aanstaande zondag. En dat mensen langs liepen. Hey, je bent toch uh, die ster van Ajax en het Nationaal Elfte van Cameroen. Ja, maar vandaag ben ik in dienst van God. En dan gaf ze die folder. Ja, dat was hartstikke mooi ook om te zien. Dat het... En uh, Steven Pienaar, die had met zijn uh, sponsor Adidas... had hij afgesproken dat op de zijkant van zijn schoen... God is great werd geprint. En ik was erbij toen net die schoenen binnenkwamen. En toen, dus die Adidas schoenen met in dezelfde letter... God is great aan de zijkant. Ja, ze, hebben het, uh, ze beleven het heel serieus. Ja, ben je zelf ook gelovig? Ik ben gelovig. Ja, ja, katholiek. Wat ook nog wel trouwens heel mooi om. Ja, heel kort nog even. Ook oh, kort. Nou, ja. Ga je naar het nieuws? Ja. Nou, oké. Okay. Heel het nieuws, nieuws gaat Ja. Even <laughs> de stelling nog doen. Idealistische televisieprogramma's en goede shows hebben tegenwoordig weinig effect meer. Eens, 49%, oneens, 51%. En jij zegt, uh, vooral doorgaan met die goede shows op tv. Een ja, druppel, maar niet, maar... niet, niet te veel. Maar ga maar door. Goed. Sander de Kamer, fijn dat je hier uh, was deze zondagochtend. Veel plezier bij de KRO. Uh, middag uh, inmiddels. Ik uh, ga naar Manon Bollegraaf, want dat is de gast in het volgende uur. Tot Okeydokey. zo. Dag.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 af afhoort, dan zitten er alle antwoorden in. Vanavond 9 uur, dus even geduld. Het Haagse ijspaleis. Rustig aan in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTR brengt cultuur elke dag. Ook vanaf het Holland Festival op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl.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 M Dit is Radio 1.